Manning Manning Sampersen met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus zegt dat de drukte bij de demonstratie op de Dam in Amsterdam... alle perken te buiten ging. Er werd vandaag door enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen racisme. Het was er zo druk dat betogers geen anderhalve meter afstand konden houden. Hoewel demonstreren een grondrecht is... moet volgens Grapperhaus in deze tijd altijd afstand worden gehouden... De Amsterdamse burgemeester Halsma wilde niet ingrijpen bij de demonstratie. Ze zei dat de betoging daarvoor te belangrijk is en dat mensen zelf verantwoordelijk zijn. De BOA's hebben vandaag bij de verruiming van de coronamaatregelen vooral geïnformeerd en gewaarschuwd. Het was op sommige plekken te druk om in te grijpen, zegt vakbond BOA ACP, zoals op het strand van Scheveningen. De bonden zeggen wel dat over het algemeen alles goed is verlopen. De heropening van de horeca verliep zonder excessen, zeggen de veiligheidsregio's. Zij spreken van een gezellige Tweede Pinksterdag. De Amerikaanse president Trump wil dat de gouverneurs van de Staten harder gaan optreden tegen de massale protesten in het land. Dat heeft hij hen verteld in een telefoongesprek, meldt de Amerikaanse media. Trump heeft er bij de gouverneurs op aangedrongen om betogers massaal op te pakken... en haast te maken met wetten tegen het inbrandsteken van vlaggen... De democratische gouverneur van de staat New York heeft opgeroepen tot een landelijk verbod op het gebruik van nekklemmen en extreem geweld door agenten. Hij pleit ook voor hervormingen bij de politie. Twee winnaars van de journalistieke prijs De Tegel zijn vanavond bekendgemaakt. Pieter Klein van RTL en Jan Klein-Nijenhuis van Trouw krijgen een tegel voor hun verhaal over de toeslagenaffaire. NRC-journalisten Clara van der Wiel en Hugo Lochtenberg... kregen een tegel voor hun verhaal over grensoverschrijdend gedrag... aan de Universiteit van Amsterdam. Het weer. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen droog en zonnig, met minder wind. Het wordt 25 tot 28 graden. Woensdag iets koeler en in het oosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga...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 avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1388. Mijn naam is Benno Veugen. Twee uur lang muziek hier bij ZFM. Vier nieuwe werkjes. De eerste twee zijn uh, Kante van Nuno en dan uh, een achternaam natuurlijk. Het is uh, ja, uh, wat merkwaardige muziek. Het is ook allemaal nieuw voor mij. Maar een goede bekende is Mark Pinkus Solopiano en die heeft uh, ook een nieuw album gemaakt. Daarna nog dertien andere werkjes uh, en waaronder Pravoel, de Nederlander, de van Nederlands schrijvend. En um, die heeft ook een, uh, een tijdje geleden alweer een heel fraai album gemaakt. We sluiten af met Der Waldlauver, Der Waldlauver, zo moet ik het uitspreken met vleugel. En dat is mooie echte New muziek. daar kan je dit programma terugvinden en natuurlijk de playlist met alle links, verwijzingen en informatie. Veel luisterplezier.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 chris thank you for listening to peaceful radio please visit my website at christopherjamesmusic.net